Soedi en de tijger In India woonde eens een jongen die zei dat hij het heel leuk vond tegen tijgers te grommen. Die jongen heette Soedi. Je moet voorzichtig zijn, zei zijn moeder vaak. Tijgers houden er niet van als er tegen hen wordt gegromd. Maar Soedi luisterde niet. Op een dag... Ging hij weer het bos in om een tijger te zoeken waar hij tegen kon grommen. Opeens stond er een grote tijger voor hem. Grrr, grrr, grrr, grrr, gromde de tijger. Grrr, grrr, grrr, gromde Soebi terug. De tijger begreep niet waarom de jongen niet bang voor hem was. Wie denkt hij wel dat ik ben? Een eekhoorn soms, of een konijn, een muis misschien, dacht hij. De volgende dag zag de tijger Soedi weer door het bos lopen. Hij sprong van achter een boom tevoorschijn en gromde heel hard. Ja hoor, zei Soedi, je bent een lieve tijger. En hij aaide het dier. De tijger werd heel boos. Hij liep weg, scherpte zijn nagels langs een boom en sloeg met zijn staart. En hij dacht, waarom is die jongen niet bang voor mij? Ik ben toch een gevaarlijke tijger. Hij liep naar een meertje en dronk. Hij keek naar zijn spiegelbeeld in het water en zag dat hij een prachtige tijger was. Met zwarte strepen en een lange staart. Hij gromde toen zo hard dat hij er zelf van schrok en hij rende weg. Maar opeens bleef hij staan. Waarom ren ik eigenlijk weg, dacht hij. Ik hoef toch niet bang te zijn voor mezelf. O, die akelige jongen heeft me helemaal in de war gebracht. Waarom vindt hij het zo leuk om tegen mij te grommen? De volgende dag zag hij Soedi weer lopen... Hij ging voor hem staan en vroeg. Waarom grom jij eigenlijk zo tegen mij? Nou, dat doe ik alleen maar omdat ik eigenlijk heel erg verlegen ben. En als ik tegen een tijger grom, denkt iedereen vast dat ik heel dapper ben. Ja, dat begrijp ik, zei de tijger. Want tijgers zijn de sterkste dieren die er zijn, ging Soudi verder. En daarom is het heel dapper als je tegen een tijger durft te grommen. Dat vond de tijger heel leuk om te horen. Zijn tijgers sterker dan leeuwen? vroeg hij. Veel sterker, zei Soedie. En sterker dan beren? vroeg de tijger. Veel sterker, zei Soedie. De tijger zei, ik vind je een aardige jongen. Sinds die dag gingen Soedi en de tijger vaak samen wandelen. En af en toe gromden ze tegen elkaar voor de grap.